Kasper Meijer met het NOS-journaal. Na een telefoongesprek van ruim een uur tussen de Britse premier Johnson... en Europees Commissievoorzitter von der Leyen... is er nog steeds geen oplossing in de brexit-onderhandelingen. Morgen praten de onderhandelaars Barnier en Frost weer verder. Voor 1 januari moet er een akkoord zijn. Als dat niet lukt, komen er op veel producten heffingen. Portugal versoepelt de coronamaatregelen tijdens kerst. Familiebezoek buiten de eigen regio wordt dan toegestaan. Nu geldt in Portugal een binnenlands reisverbod, maar van 23 tot en met 26 december vervalt dit. Met oud en nieuw worden de coronamaatregelen juist strenger gehandhaafd. De Japanse ruimtevaartorganisatie meldt dat een capsule met daarin gruis van een planetoïde is geland in Australië. De zonde pikt het stukje op van planetoïde Ryugu in februari 2019. De ruimtesonde was na een reis van bijna vier jaar bij de planetoïde aangekomen... Het ruimtehuis moet meer inzicht bieden in het ontstaan van het zonnestelsel. De Nederlandse handbalsters hebben de eerste wedstrijd op het EK in Denemarken verloren van Servië. Het werd 25-29. De wedstrijd stond eigenlijk gisteravond op het programma... maar werd uitgesteld vanwege twee coronagevallen bij Servië. Het is Vitesse niet gelukt de koppositie in de eredivisie te heroveren. De Arnhemmers verloren zojuist met 2-1 van Bek Zwolle. Bij de rust was het nog 1-0 voor Vitesse door een doelpunt van Darvalou, maar die voorsprong werd uit handen gegeven in de tweede helft... door doelpunten van Drost en Van Duinen. Eerder op de avond verloor Ajax met 2-1 van Twente. Fortuna Sittard heeft met 3-2 gewonnen van Willem II... en RKC Waalwijk won met 3-2 van VVV Venlo. Het weer vannacht brede opklaringen... en de minima liggen tussen de 0 en min 3 graden. Daarbij kan vooral in de noordelijke helft mist ontstaan. Morgen is het rustig en zonnig. In het Noordoosten kan de mist hardnekkig zijn. En het wordt morgen hooguit 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. -M. Met nu de Nightwalk. In het begin was Jack en Jack had een crew. En van deze crew kwam een crew.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 Having a good time Show. You need it. Real, I'm a style bender Southsider, not an I need Tiny, I scratch that temper But I make a girl scream like banger uh, Big back like Brenna Airbnb off of Cahuenga Push, look at them looks What if I could? Juk, juk, we good in our hood We'll mm -hmm. you show is dj superstar kyristelli kyristelli dj